In de eerste aflevering van De Duikende Eend hebben jullie kennis kunnen maken met mijn zus Marleen en mezelf. Met oom Januari en zijn helper Coralis. En, ook met De Duikende Eend, de wonderbare uitvinding van mijn oom Januari. Zijn machine die kan rijden, varen, vliegen en duiken. In diezelfde uitzending heb je ook kunnen meemaken op welke manier we ontkomen zijn aan de vier poeven die het op De Duikende Eend gemunt hadden. Vandaag zullen we vertellen wat er daarna nog allemaal gebeurd is. Luister maar. Waarom zo'n plezier, om januari? Oh, oh, oh. Ik denk aan het gezicht dat die vier boeven trokken toen mijn duikende eend vlak voor hun neus de lucht inging. Dat was de moeite waard, ja. <laughs> Al hun inspanningen om de duikende eend in handen te krijgen hebben tot niets geleid. Ik vrees dat u de zaken wel wat eenvoudig ziet, professor. Hoezo, Coralis? We zijn ontsnapt. En daarmee is de zaak toch opgelost, zou ik denken. Daar ben ik niet zo zeker van. Maar Coralis, hoe heb ik het nu met je? Je gelooft toch zeker niet dat die boven ons achterna kunnen zitten? Ja, dat zou moeilijk gaan. Maar ze zullen wel verder ons huis en de loods in de gaten houden. Ah, ah, ah. en wat dan nog? Dat betekent dat we ons de eerste tijd niet meer met de duikende eend naar huis mogen wagen. Ach, ja, nu je het zegt. Maar ja, je hebt gelijk... Lieve help, daar had ik nog niet aan gedacht. We kunnen ook niet even bij rondvliegen. De eerste vraag die we moeten stellen is, wat moeten we nu doen? Het antwoord op die vraag lijkt me eenvoudig. Zeg op Marleen. Als we de politie oproepen en vertellen wat er gebeurd is, zijn we zo van die boeven verlost. Je denkt niet goed na, Marleen. En waarom niet, alsjeblieft? Je weet toch dat oom januari het bestaan van zijn duikende eend voorlopig streng geheim wil houden. Och ja, dat is waar ook. Nee, dan kunnen we de politie er niet bij betrekken. Zwijg eens allemaal. Wat gebeurt er, Coranis? Ik hoor een vreemd geluid. Stil eens. Hé, hey, zeg. Zagen jullie ook die lichtjes voorbij flitsen? Ik heb ze gezien, ja. Het zal een, een vliegtuig geweest zijn. Hmm. Dat was een straaljager. Daar heb je een weer, jongens. Het lijkt wel of je het op ons gemoed hebt. Maar dat is niet mogelijk. Die boeven kunnen ons toch niet achter de veren zitten met een straaljager? Waar zouden ze die trouwens vandaan gedoverd hebben? Ja, de boeven kunnen het niet zijn, maar wel mannen van de luchtmacht. Mannen van de luchtmacht, hoe kom je daarbij? Ja, het is toch mogelijk dat ze de duikende eend op hun radarscherm gezien hebben. Misschien hebben ze een nachtjager uitgestuurd om te zien wat voor een thuis het is. Daar komt hij weer aan. Ik begin zo waard te geloven dat je gelijk hebt, Corrales. Als ik u was, professor, zou ik de duikende eend maar gauw aan de grond zetten. En dan? Dan raakt die straaljager ons spoorbijster. Ik zou het maar vlug doen om januari. Stel je voor dat die nachtjager de duikende een begint te bekogelen? Dat zullen ze toch zeker niet durven doen. Maar goed, goed, goed. We gaan naar beneden, hoor. O, vlak onder ons is er een geschikt landingsterrein, om Januari. Een grote wei. Ah, ja, ja, ja. Erop af. Ziezo. We staan veilig aan de grond. Het is nog goed afgelopen, vind ik. Je duikende eend is een pracht van een uitvinding om januari. Ja, de vraag is wat ons nu te doen staat. Nu we aan de grond staan, kunnen we de duikende eend als auto gebruiken... en gewoon verder rijden. Waarheen? Onverschillig waarheen. En wat moeten we beginnen als het straks licht wordt? Een toestel als de duikende eend zal dadelijk opvallen onder de andere wagens. En dan is het geheim toch verraden. Wel, wel, wel, wel een moeilijkheden allemaal. Maar zeg, Coralis, we hebben een radio-installatie aan boord... Schakel die eens in. Misschien vernemen we dan iets meer over die nachtjager. Een ogenblik, professor. Druk de middelste knop in. Het is de golflengte voor militaire vliegtuigen. Nachtjager aan basis. Nachtjager aan basis. Hoort u mij over? Jawel, daar heb je het al. Het is een nachtjager. Wij horen u. zendt u bericht over. We hebben het onbekende vliegende tuig van dichtbij kunnen zien. Het vloog op zowat duizend voet hoogte in westelijke richting. We zijn er drie maal voorbij gevlogen. Toen we het een vierde keer wilden doen, is het tuig onverwacht naar de grond gedoken. We hebben het uit het oog verloren. Over. Kan het een vliegende schotel geweest zijn? Kan het ergens geland zijn? Over. We geloven niet dat het een vliegende schotel was. Het zag er veel meer uit als een helikopter. Maar hij kan inderdaad wel ergens geland zijn. Over. Kunt u ons de juiste landingsplaats aanduiden? Over. Jawel. Als het onbekende tuig werkelijk neergekomen is, moet het dicht in de buurt van Groendorp gebeurd zijn. Ongeveer op de plaats waar de grote weg het kanaal kruist. Over. Bedankt voor de inlichtingen, nachtjager. Wij zullen duidelijk een verkenningsgroep naar Groendorp sturen. Over en uit. Coralis, we weten genoeg. Ach, het was geen bijzonder goed nieuws, hè? Als die militairen een verkenningsgroep naar hier sturen, zijn we er gloeiend bij. Wij moeten hier weg, dat is duidelijk. Goed, maar waar kunnen we heen? Ja, onverschillig waarheen. Als we hier maar weg raken, voor die verkenners eraan komen. Ik stel voor naar het kanaal te rijden en daarin te duiken. Wat een goed idee. In het kanaal zullen ze ons nooit zoeken. En daarmee slaan we twee vliegen in één kap. We zitten veilig en tevens kunnen we onze duikende eend uittesten op het water. Laten we dan geen verdere tijd verliezen, professor. Oké, okay, ik start weer de motoren. Door onze ontsnapping uit de loods hadden we al kunnen ondervinden dat de duikende eend zich heel behoorlijk gedraagt in de lucht. Nu konden we vaststellen dat ze zich ook als wagen uitstekend weet redden. Zonder moeite kon oom Januari ze uit de hobbelige wei en op de weg brengen. En daar reed ze zo goed en verend als de beste Amerikaanse wagen. Oom Januari was er zo voldaan over dat hij er al het overige door vergat. Mensen, mensen. Ik ben echt opgetogen. Mijn duikende eend doet het fantastisch goed. Vinden jullie dat ook niet? Het is gewoon weg niet te geloven, oom Januari. Ho, ho, mijn duikende eend is nog gemakkelijker te besturen dan een gewone wagen. Een kind zou ermee kunnen rijden. Mag ik het dan eens proberen, oompje? Ja, natuurlijk. Ja, jij, geen sprake van. Ik wil geen ongelukken, hoor. Ja, maar oom Januari, je zei toch zelf dat een kind ermee zou kunnen rijden? Dat was maar bij manier van spreken. Coralis? Ja, professor? Waar ligt dat kanaal eigenlijk? Het kan niet ver meer af zijn. Recht voor ons uit zie ik het water glimmen, geloof ik. Ja, Piet heeft gelijk. Recht voor ons uit kruist deze weg het kanaal. Je moet vaart minder, professor. Dat doen we. Ik laat mijn duikende eens zelfs helemaal halt houden. Ja, nou ja, te lang mogen we hier toch ook niet blijven staan. Waarom niet? Op dit uur van de nacht komen hier geen andere wagens voorbij. Nee, maar het zou kunnen dat die verkenners hier voorbij komen. En als die ons te zien krijgen... Ja, je hebt gelijk, Andori. We moeten het kanaal in... Vooruit. Ja, maar zo'n haast is er nu ook weer niet bij, hè? We kunnen toch niet zomaar het water induiken? We moeten het voorzichtig doen. Als ik me niet vergis, vertoont de oever daar een lichte helling. Misschien kunnen we daar te water gaan. Ik zie ze ook. En wacht, mensen. Voorzichtig, oom Januari. Ik geloof dat je wel een beetje te hard van stapel loopt. Niet bang, zijn meisje. Oom Januari weet wat hij doet. Opgelet, het grote ogenblik is aangebroken als dat maar goed afloopt. Daar gaan we. Onze oom Januari was zo geestriftig geworden door de prachtige prestaties van zijn duikende eend dat hij bepaald roekeloos werd. Met tamelijk grote snelheid had hij zijn tuig recht de schuine helling afgestuurd ...en het zomaar het water in laten plonzen. Ik moet bekennen dat ik me weinig op mijn gemak voelde... ...toen onze koepel van plexiglas helemaal nat gespat werd... ...en ik de duikende eend heftig heen en weer voelde schommelen... ...op de zware golven die ze zelf had doen ontstaan. wat zeggen jullie daarvan, mensen? Heeft mijn duikende eend het weer niet bijzonder goed gedaan? Zeer goed, professor. Maar als u nu niet oppast, dan raken we vast in de oever. Ja, ja. Oei, je hebt gelijk. Ik moet gauw het roer omgooien. Of? dat was maar op het nippertje. Einde goed, alles goed. En hiermee is bewezen dat mijn duikende eend ook perfect haar derde proef doorstaan heeft. Mooi, professor, mooi. Maar nu zouden we toch eens ernstig krijgsraad moeten houden, weet u. Krijgsraad houden ze, je? Maar waarom, Coralis? Professor, u schijnt te vergeten in wat voor een moeilijke toestand we geraakt zijn. Bevinden wij ons in een moeilijke toestand? <laughs> maar, maar, beste Coralis, mij komt het voor dat alles schitterend verlopen is. Wat denken jullie ervan, Piet en Merleen? Ik vind ook dat alles zeer vlot verlopen is. Ah. Maar ik moet Coralis gelijk geven. Wij zijn nog lang niet aan het einde van onze moeilijkheden. Maar waar hebben jullie het toch over? Je wilt me toch niet wijsmaken dat die verkenningsgroep ons hier zal ontdekken? Professor. Nu moet u eens goed naar me lijf. Maar Coralis, wat overkomt je opeens? In plaats van blij te zijn om de prachtige prestaties van mijn duikende eend, trek je een echt lijkbidders gezicht. Professor, u begrijpt me verkeer. Ik ben vol geestricht voor uw uitvinding, maar ik denk aan de toekomst. En zoals ik al zei, ziet hier hier niet zo rooskleurig uit als u het mij vraagt. Coralis, je maakt me aan het schrikken. Professor, we moeten de zaken zien zoals ze zijn. En hoe zien de zaken er volgens jou uit, Coralis. Op dit ogenblik is de duikende eend al drie maal op het nippertje ontsnapt aan allerlei mensen. Aan een stelboeven, aan een nachtjager en aan een verkenningsgroep, ja. En als het nodig mocht zijn, ontsnappen we ook wel een vierde en een vijfde keer. Ja, mooi. Maar het betekent ook dat onze duikende eend nergens in dit land nog veilig zal zijn. Hoezo Coralis? is? Wel ja, professor. De vier boeven zullen het er natuurlijk niet bij laten. Ze zullen alles in het werk stellen om ons spoor terug te vinden. Daar dacht ik ook aan. En zodra we weer de lucht in durven gaan... ...zullen de militairen ons te pakken krijgen met hun radar. Ook juist. En dan die verkenners. Ook die mensen zullen niets zonder proef laten om ons op het spoor te komen. Ja, maar Coralis, als ik dat allemaal hoor... ...dan begin ik echt ongerust te worden, weet je. En als ik dat allemaal hoor, weet ik niet meer wat ik moet denken. Voor mij is de zaak duidelijk. Zeg op, Coralis. Er zijn twee mogelijkheden. Welke twee? Ofwel moet u uw uitvinding publiek bekend maken... Nee, nee, nee. daar kan geen sprake van zijn. Mijn duikende eend moet eerst grondig uitgetest worden. En dat kan niet in één dag gebeuren. Zelfs niet in een week. Maar uh, uh, wat is de tweede mogelijkheid? Ja, de tweede mogelijkheid is dat we op staande voet de duikende eend het land uitbrengen. Het land verlaten, zeg je? Mm -hmm. Zomaar weggaan gaan zonder boer of wat te zeggen? Ja. Oh, uh, maar, Coralis, uh, bestaat er geen derde mogelijkheid? Ik vrees van niet. U zult moeten kiezen, professor. Ja, dan zal ik toch eens diep moeten nadenken, geloof ik. Ja, ja, ik moet diep nadenken. Het werd opeens ja. erg stil in de donkere kajuit van de duikende eend. Buiten het zachte klotsen van het water tegen de romp viel er niets meer te horen. Door het plexiglas zag ik vaag het kanaal glimmen. Ik vroeg me benieuwd af ...wat oom Januari zou beslissen. Het duurde een hele tijd... ...voor hij weer het hoofd oprichtte. Mensen, mijn besluit is genomen. Wat zal het worden, professor? We verlaten het land. Kijk, ik was toch al van plan het een van de volgende dagen te doen... ...want de beste test voor mijn duikende eend is een grote reis. Een wereldreis. Wel nu, die kunnen we even goed onmiddellijk beginnen. En mogen Piet en ik mee, oom Januari? Dat spreekt toch vanzelf. Waar zouden jullie anders moeten blijven? Oh, heb je dat gehoord, Piet? We gaan op reis, op wereldreis. Oh, daar droom ik nu al jaren van. Wacht oh, een ogenblikje, Marlene, een ogenblikje. Verheug je niet te vlug. Wat overkomt je, Coralis? Ben je het er niet mee eens dat Piet en ik meegaan? Dat wel, natuurlijk, maar ik vrees dat de professor wel wat te voorbarig geweest is. Ik? Ben ik te voorbarig geweest? Mm -hmm. Leg me dat eens uit, wil je? Een wereldreis kun je niet zomaar op stel en sprong ondernemen, professor. Om te beginnen heb je er heel veel geld voor nodig. Oh, bedoel je dat maar? Haha, dat is echt geen probleem, hoor. Ik ben wel geen rijk man, maar ik beschik wel over voldoende geld... ...om het enkele maanden vol te houden. Ja, daar twijfel ik niet aan, professor, maar... ...hebt u dat geld ook op zak? Op, op, op zak? Nee, natuurlijk niet. Oh, oh, oh. Wie loopt nu met zoveel geld op zak? Nee, nee, Coralis, het ligt thuis in een geldkistje. Net wat ik al dacht. Oh. Oh, er gaat me waarmpelen licht op. Maar ja, Jan Dori, je hebt gelijk. Mijn geld ligt thuis. En ik kan het niet gaan halen zonder in handen van die boeven te vallen. Oh, wat een tegenslag. Wat moeten we nu beginnen, Coralis? Zonder geld kunnen we niet op wereldreis gaan. Piet en ik kunnen het halen om januari. Piet en jij? Hoezo? We kunnen te voet naar huis gaan. Aan ons zullen de boeven geen aandacht schenken. Dat is geen slecht idee, professor. Ja, maar Coralis. En wat doen wij intussen? Zullen wij blijven rustig in de duikende eend op hun terugkeer wachten? Zou je denken dat het een goede oplossing is? Ja, er is geen andere uitweg. Nee, dan moeten we het zo doen. Maar er is nog wat anders. Wat? We zitten hier een heel eind van huis vandaan. Het zal een lange tocht worden, voor Piet en Marleen. Ja, we kunnen ze een heel eind wegbrengen met de duikende eend. Als we het kanaal volgen, komen we vanzelf dicht in de buurt van uw huis. Dat is ook waar, ja. En zolang het nog nacht is... ...kunnen we het gerust wagen het kanaal te volgen. Niemand zal ons zien. En in de nabijheid van uw huis kunnen we tussen het riet gaan liggen. Coralis, je bent een genie. Je idee is schitterend. We brengen de duikende eend weer aan de gang... ...en we varen naar huis. Er kwam weer leven in de duikende eend... Met een heel behoorlijke snelheid voer ze het kanaal af en gedroeg zich als een perfecte jacht. Hierdoor werd dus bewezen dat de wonderbare uitvinding van oom Januari zich ook op het water volkomen in haar element voerde. We ontmoetten geen andere vaartuigen en toen de dag in de lucht kwam, bereikten we de plaats waar het kanaal het dichtst bij ons huis lag. Ziezo mensen, ik heb de duikende eend op het riet aangestuurd. En nu blijven we rustig liggen. En Marlene en ik gaan van boord. Ja, ja, maar wees toch voorzichtig, hoor. Als die boeven nog in de buurt zitten, mag je wel op je tellen passen. Maak je niet ongerust, oompje. We trekken ons uit de slag. Het enige wat we nog moeten weten is, waar het geldkistje staat... ...in de onderste laag van mijn schrijftafel. Je zult het makkelijk vinden. Ja, als die boeven er niet mee aan de haal zijn gegaan, natuurlijk... Dat denk ik niet. Die kerels hebben het niet op uw geld gemukt. Nou, laten we hopen dat het allemaal goed afloopt. Ben je klaar, Marleen? Ik ben klaar. Laten we gaan. Tot straks, om Januari. Tot straks, Coralis. Tot straks, jongens. En, uh, wees toch maar voorzichtig, hoor. Het was nog niet helemaal licht toen Marleen en ik onze tocht naar huis aanvingen. Onderweg ontmoeten we geen mens. Net toen de zon als een vuurige rode bal boven de horizon uitkwam bereikten we het huis van oom Januari. Nu moeten we toch goed uitkijken Marleen. Ik zie niemand. Ja, ik ook niet. Maar dat wil nog niet zeggen dat die boeven er niet meer zijn. Wat doen we nu? We moeten in elk geval binnen zien te komen. Dat kunnen we alleen maar door de deur aan de achterkant. Mm -hmm. Dat is de enige die niet op slot zit. Kom, dan sluipen we voorzichtig de zijgever langs. niemand te zien. Ik geloof dat die schurken er niet meer zijn. Misschien houden ze nog altijd de wacht bij de loods. In dat geval kunnen we gerust zijn. Opgelet nu. We komen bij de achtergevel. Blijf hier wachten. Dan zal ik op verkenning jagen. Doe maar. Kom ook maar, Piet. De kust is Hier ben ik. Zeg, wees voorzichtig als je de deur opent. Ik zal het heel langzaam doen. Zo, we kunnen naar binnen. Uh, hier voel ik me al heel wat veiliger. Weet je wat we zullen doen? Wat? Jij moet bij het raam van de woonkamer gaan staan. Van daaruit kun je de tuin niet dooghouden. Dat is een goed idee. Ik zal intussen op zoek gaan naar het geldkistje. Maar zouden we ook niet enkele koffers met kleren en ondergoed vullen? Kleren zullen we best kunnen gebruiken, ja. Doe dat dan, maar haast jij. Je, uh, je waarschuwt me toch zodra haar omraad rijdt. Dat spreekt vanzelf. Ga nu gauw. Ik hield nauwlettend de tuin in het oog, maar kreeg niets verdachts te zien. Er viel ook niets te horen. Zelfs Marleen maakte niet het minste lawaai. Mijn zus bleef geruime tijd weg. En dan kwam ze weer de kamer binnen. Psst. Psst. Lieve help. Wat maak je mij aan het schrikken? Niet zo luid, man. Je hebt me aan het schrikken gemaakt. Ik moest je toch waarschuwen, zeker? Zeg, nee, heb je nog altijd niets verdachts gehoord of gezien? Nee, helemaal niets, nee. Goed, dan kunnen we ervan doorgaan. Heb je het geldkistje? Ja, ik heb ook nog drie koffers gevuld. Fijn, dan zijn we weg. We zullen de achterdeur op slot draaien en door de voordeur gaan. Het is veiliger... En daardoor zal het huis ook afgesloten zijn. Dat is een goed idee. Waar staan de spullen? Ik heb ze klaargezet in de gang. Goed, dan zijn we weg. Eerst de achterdeur sluiten, man. Ja, ja, daar zorg ik wel voor. Rijd, ga alvast maar de voordeur openmaken. Net toen ik voorzichtig de achterdeur dichttrok, meende ik beweging te zien tussen de struiken. Mijn hart sloeg een slag over en elk ogenblik verwachtte ik snelle voetstappen naar het huis te horen komen. Maar het gebeurde niet. Ik draaide langzaam de sleutel om in het slot en liep op de tenen de gang door naar de voordeur. Heel voorzichtig verlieten Marleen en ik het huis. We bereikten veilig de straat en onze expeditie was volkomen geslaagd. Een uur later bereikten we het kanaal. Maar daar wachtte ons een onaangename verrassing. Lieve help, Piet, kijk daar eens. Wat gebeurt er? De duikende eend is verdwenen, zie je dat dan niet? Maar trommels, wat kan er gebeurd zijn? Ze zullen er toch niet van door zijn gegaan? Zonder ons, dat bestaat niet. Ja, maar waar zijn ze dan? Zoeken jullie soms het eigenaardig jachtje dat hier gemeerd lag? Ja, meneer. Weet u waar het gebleven is? Het werd opgepikt door de rivierpolitie. Door de rivierpolitie nog wel? Maar, maar, maar waarom? Omdat het niet in orde was met de wettelijke voorschriften. en De eigenaar had zijn verkeersbelasting niet betaald naar het schijnt. De boot van de politie heeft het jacht op sleeptouw genomen. En waar hebben ze het heen gebracht? Naar de stad. Daar zal het nu wel aan de ketting liggen, denk ik. Aan de ketting liggen? Wat wil dat zeggen, meneer? Ja, dat het niet meer weg mag. Piet, we moeten dadelijk naar de stad. Ja, dat denk ik ook. Zijn we weg? Ja. Een uur later vonden we de duikende een terug. Ze lag inderdaad aan de ketting. Ernaast lag bovendien nog een stevige politieboot zodat ze zeker niet zou kunnen ontsnappen. Het zag er dus naar uit dat het grote avontuur al afgelopen was, nog voor het goed en wel begonnen was. Ten neergeslagen gingen we met onze bagage aan boord. Wat een tegenslag, oom Januari. Ja, nu zal onze moeite wel voor niks geweest. Wel nee, jongens, wel nee. Hoezo, oom Januari, is er dan nog hoop? Natuurlijk is er hoop. Coralis heeft al een goed ontsnappingsplan uitgeknobbeld. Als jullie erin geslaagd zijn het geldkistje mee te brengen... ...gaan we er straks met de stille trom vandoor. We hebben het geld om januari. En bovendien ook nog drie koffers met de kleren. Maar hoe zullen we ooit weg kunnen met de duikende eend... ...zonder dat iemand het merkt? <laughs> Heb geduld tot de avond gevallen is. Dan zullen jullie wel zien wat je zult zien. <laughs> Wij zagen het inderdaad. Want toen het voldoende donker geworden was... ...maakte Corrales ongemerkt de ketting los. Hij kwam weer de kajuit binnen. Om Januari sloot ze hermetes af... ...en bracht dan de duikende eend met de hele bemanning tot zinken. Zie je nu wat er gebeurt, jongens? We duiken. We duiken tot op de bodem van het kanaal. En dan? Dan breng ik de motoren aan de gang... ...en we varen gewoon weg onder de politieboot door. Goed gevonden. Opgepast, we liggen op de bodem. Ik zet de motoren aan. Daar gaan we, mensen. Adieu, rivierpolitie, we zijn jullie te slim af. Ja, ja, wie de duikende eend wil vangen, moet vroeg opstaan. We zijn er vandoor. We waren er inderdaad vandoor. En daarmee was Stevens onze wereldreis aangevangen. Wat die ons zal brengen vernemen jullie misschien wel volgende keer.